Gisteren met het NOS-journaal. Bij Iraanse raketaanvallen op de Israëlische stad Rishon vlak onder Tel Aviv zijn twee Israëliërs gedood en zeker twintig gewonden gevallen. Iran vuurt sinds gisteravond meerdere drones en raketten af op Israël als reactie op de grootschalige aanval van gisteren op Iran. Meerdere Israëlische steden zijn onder vuur genomen. Inwoners worden opgeroepen om naar schuilplaatsen te gaan... En gisteravond vuurde Iran ook al aanvallen uit op Israël. Toen werden vooral gebouwen in Tel Aviv geraakt. En daarbij zijn zeker 34 mensen gewond geraakt. Ook Israël voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een luchthaven in het centrum van de hoofdstad Teheran zou meerdere keren zijn geraakt. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend. En ook is een Iraanse luchtmachtbasis aangevallen. De Nederlandse directeur van de National Portrait Gallery in Washington is opgestapt. Kim Sayed wacht met het besluit niet op president Trump, die eerder dreigde haar te ontslaan. Trump wil van haar af, omdat ze in zijn ogen een voorstander is van diversiteit. Onder meer de New York Times meldt dat Sayed de eer nu aan zichzelf houdt. In het Limburgse Heibloem staat een stal van een grote kippenboerderij in brand. Meerdere loodsen staan in brand, nadat de mestopslag vlamvatten in enkele kippenschuren... In die schuren zitten in totaal 300.000 kippen. Het is nog niet bekend of en hoeveel kippen de brand hebben overleefd. Ook de oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De politie heeft gisteravond 10 mensen aangehouden in Scheveningen. Ze hadden bijvoorbeeld wapens bij zich. De politie was aanwezig in de badplaats... omdat er op sociale media een oproep rondging om naar de pier te gaan voor een feest. Op de boulevard was het druk, maar beheersbaar, zegt de politie. Begin vorige maand waren er grote rellen rond de boulevard van Scheveningen... Honderden jongeren raakten toen slaags met elkaar en de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later vandaag landinwaarts wat regen of onweersbuien. En het wordt opnieuw warm, 25 graden aan de kust tot 31 graden in het oosten. En daar kan vanavond en vannacht weer wat regen vallen met kans op onweer. En Morgen is het weer zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Toebak leeft. Toe leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Jezus, wat een oudje. Zeg, het is bijna gewoon twintig jaar dat we hier zitten. Goed, dus het tweede is het tweede geheelste Straks gaan we het erover hebben. Ja, de geschiedenis. In 2004, Australia passed a controversial piece of legislation... that defined marriage as the union of a man and a woman. Ja, man en a woman. Ik konden trouwen, maar twee mannen met elkaar niet. Nou, daar kwam een reactie op natuurlijk. Verder hebben we het onder andere over mensen die jarig zijn... <middels> Ja, en een hele bekende die jarig is, is toch wel dit, hè. Morgen kom ik weer terug. Morgen kom ik weer terug. En dan in Duits. 1954. Nee, dat lijkt me echt handig om dat te zingen in 1954. Maar eerst even hier de Captain Costner's. I sunshine. She made me smile in no time. Everything was brighter when she was better. made me hangin' on You look so pale I'm on cry I'm worried about you alright I couldn't tell about my lack of De nu Kostners. Ja, yeah, die jullie denken welkom is vandaan. Zit Kefner Kostners er zelf in? Doe even normaal, natuurlijk niet. Zo'n Nederlands-Belgische band vernoemd naar een Amerikaanse acteur. Ik weet niet welke. Maar goed, uiteindelijk is het komen uit Nijmegen en Antwerpen. Zijn we elkaar gekropen. En vanaf 2008 maken ze muziek tot heden. En alleen, ja, het is nu momenteel een beetje stil. Uh, sinds 2014 uh, is het een beetje stil. En dit was een van de plaatjes die ze uitbrachten. En dat heette Lake of Sun. Leak of Sun. Ja, zo heet het. En uh, ja goed, het is leuk en het is zoetsappig. Hier in de zaterdagmorgen. Het is uh, weer tijd voor zeker... Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, we gaan uh, 21 jaar terug. Uh, we gaan terug naar Australië. En. Yeah, that was uh, in In 2004, Australia passed a controversial piece of legislation that defined marriage as the union of a man and a woman, explicitly saying that a union between a man and a man, or a woman and a woman, must not be recognized as marriage. A group of gay rights activists decided that they had had enough with Australia's policy towards same-sex marriage. They set sail in a vessel named The Gay Flower and planted their flag 200 nautical miles off Australia's coast on Cato Island, a small island in the Coral Sea Islands territory. Upon op het eiland. De activisten claimden de Coral Sea Islands Territory als hun eigen. Ja, precies. Dat was hun eiland. Ah. Dat was dus het eiland van. Niemandsland. Niemandsland. Niemands gay en lesbische kingdom of uh, Coral Sea Islands. En dat was een klein eilandje. Er is ook een filmpje van te vinden op dat, deze website. En dan zie je dus ook dat ze het vliegtuig daar aan toe gaan. Het is een echt hè, op een heel eilandje. Er woont ook niemand. Je kan er even toe gaan dan. Om te nou, trouwen. Om daar te trouwen. Dat zou wat je kunnen leuk. doen. Uh, het volkslied was daar I am what I am. Oh, wat ja. leuk. En uiteindelijk uh, het heeft het bestaan, want het bestaat niet meer. Vanaf 2004 tot 2017. En uh, deze microstaat, die zelf uitgeroepen was, is toen opge opgeheven. Omdat er namelijk toen werd het wel, uh, werd het wel uh, omarmd, oh, homohuwelijk. Oh. Dus uh, de deze Del Parker was de keizer. En uh, zijn, uh, zijn voorvader waren ook nog weer uh, familie van Edward de Engelse koning of zo. Het dus zat oh. wel grappig in elkaar, hoe ze dat, dat gedaan grappig. hebben. Ja, dat ja. is leuk. Maar goed, dat nee. gebeurde in 2004. Ja, nou, ik ga een heel stuk verder in de geschiedenis. Want in 1789, iets van. 250 jaar geleden, zowat. Uh, we bereiken de overboord gezette kapitein en bemanning van de ha Her Majesty A.V. Bounty. Die bereiken Timor. Maar ja, die Bounty was dus een, uh, een steenkoolkoop voor schip. En uh, uh, die waren broodboompjes aan het halen. En toen zijn ze een tijd ergens gebleven. En toen waren er de des deserteurs en zo. En uiteindelijk uh, is er een grote muiterij geweest tegen Captain Bligh En... De oorzaak was echt het tyrannieke gedrag van die blaai. Deze film is meer... Deze, dit verhaal is meerdere malen gefilmd. Ja, zeker. Dus ik kan echt wel zeggen... Van, we gaan gewoon eens kijken of je zo'n film nog kan vinden. Ja, en het is echt uh, wel de moeite waard om te kijken, om ja, te ja. lezen. Ja, je moet wel een beetje een van de nieuwere versies nemen... want anders is het wel een hele trage zit. Ja. Ik heb ook wel eens een oude zwart wissel om daarvan te zitten kijken, een klein stukje. Ja, want... ze staat echt met 18 mannen in een kleine sloep midden op de oceaan. Ja, ja, ja. Dus, uh, ja. Maar ja, het ja, is... Bizarre, uh... die onderneming om gewoon wat steenkool te halen... of andere dingen te halen. Ja, broodboompjes was het Roodboompjes. Broodboompjes, ja. nou ja, goed. Het is bizar. Goed, 2017 was er wat heftigs aan de hand. In Londen, in de wijk Kensington... Kensing, dat vind ik sowieso altijd een ramp. Echt, kensing vind ik echt een grote ramp. Maar goed, in die wijk gebeurde dit. De Grenfell Tower stond in de brand. Een catalog van safety breaches at Grenfell Tower contributed to the rapid spread of the fire. Dat according to experts. Testifying at the Grenfell Tower Inquiry. 58 vermist waren daar in dat kantoor, eh, of in een kantoor in, in die toren, die woontoren. Eh, naar schatting waren er 600 mensen aanwezig. Daar zitten 120 appartementen in. Eén of twee kamerappartementen. Dus dat hadden ze goed opgedeeld. Het was pas geleden gerenoveerd. Ja, zeker ze de, de buitenplaten, de gevelbeplating hadden ze vernieuwd. En ja, dat hadden ze wat op bezuinigd, Want die waren zo brandbaar dat daardoor ging de hele toren bizar snel in de brand. Uiteindelijk denken ze, want er zijn ook heel veel mensen vermist... ze denken dat 72 mensen uiteindelijk daar om het leven zijn gekomen bij deze uh, toren. En sinds deze brand in 2017 wordt er anders gekeken naar renovatie. En ja. dit was al onder de aandacht sinds 1999, hè? Dat ja, er al ik... dingen niet klopten daar. Dus het is een, echt een drama daar in de wijk Kensington. Ja, ze hebben dus gewoon geen goede RINE gedaan. Dus risico-inventarisatie en evaluatie. Ja. Hoe ziet het gebouw eruit? Wie kan waar uit? En nou, het mag. Meer. Uh, ze hadden daar een rampenplant ge ge uh, geschreven. En de mensen die daar woonden kregen dus altijd de opdracht... als er brand is, blijf je in je appartement. Want van binnenuit kunnen we alles blussen. Dus het is veilig om in je appartement te blijven. Nou, dat hebben ze dat gedaan. Dat ze dan nou niet moeten doen. Nee, zeker niet. Als er heel veel platen gaan branden... dan komt de brand van buiten... En dan die nou ja goed, het is veel te technisch. Het is een drama. In 1777 wordt uh, de Stars and Stripes als vlag aangenomen... door het congres van de Verenigde Staten. Op de verjaardag van Trump, ook dat nog. Ja, elk, ook van, elk van de dertien sterren en strepen staat voor... een van de voormalige Britse koloniën. Die zijn verenigd door de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring... van de 4th of July 1776. Nou, dat is toch wel een bijzonder... Ja, zeker. Nou, ach, die zee, die wilden ze al jarenlang bedwingen. In 1918 de Nederlandse regering besluit de Zuiderzeewerken te gaan uitvoeren. En ze hadden eerst ook de afsluitdijk nogal in hun hoofd naakt. Want het plan is, omdat dan door Cornelis Lely eh, wordt het eh, bedacht in 1891 al. Eh, uiteindelijk, het hele plan heeft geduurd van 1891 tot 1975. Toen was uiteindelijk die, die afsluitdijk klaar. Uh, ja, dat heeft zo lang geduurd. En ja, het is bizar. Er zijn al eerdere plannen gemaakt door uh, Jacob Kloppenburg en Peter uh, Vadergon. Het uh, waren alle twee hadden ze niet zoveel veel verstand van water. Eén was zeepfabrikant, de ander was uh, werkbui, werktuigbouwkundige. En die zeiden al van, ja, we moeten iets met dat water doen, we moeten het indammen of zoiets. Nou, Sommigen hadden nog dramatische plannen. Deze ingenieur uh, van Dichelen die had zoiets bedacht. Misschien kunnen we ook de Waddenzee erbij betrekken. Daar hebben we in één keer al heel veel land bij. Nou, dat ja. hebben we niet gedaan, de Waddenzee ja. in Perken. Uh, uiteindelijk. Nou, de, maar ik ja. zie nog wel mogelijkheden, want ik, uh, als ik mijn uh, muis op het kaartje doe, ja? denk ik van, nou je hebt uh, drie... drie uh, ja, zeker. Die en dan heb je de Wieringen. Wieringen meer heet dat dan nog. Ja. Maar uh, je hebt nu natuurlijk ook de Markerwaard. Dus dat is eigenlijk ook een optie om die nog wat verder uit te breiden. Ja. Dat is hier ook al een eiland geworden echt. Precies. Er kan opgestemd worden zelfs. Nou ja, dus, uh, goed. Uh, ja. Er, is, er is nog een stukje land uh, binnen te halen, zeg maar. Ja. Uh, in 1800, Napoleon Bonaparte behaalt een klinkende overwinning op de Oostenrijkers... in de slag bij Marengo. Ja, ik ben toevallig een boek aan het lezen over uh, Napoleon en uh, zijn, uh, zijn minnares, ja? en, of zijn vrouw zelf. En dus, uh, daardoor uh, valt mij dit enorm op. Oké, okay, nou eerst het laatste berichtje nog even. In 1974, de allereerste keer wordt een rode kaart wordt er uitgereikt. Ja, ja ongelooflijk hè. <laughs> ja, en het, het idee stond ooit in 1966. Toen was namelijk een scheidsrechter helemaal zat van het gedrag van Antonio Rattin... Uh, die was brutaal op het veld. En er was ook een taalbarrière. Ze begrepen elkaar niet helemaal goed. en uh, Zo'n zo non-verbale houding stond hem helemaal niet aan deze scheidsrechter. Dus Antonio Rattin werd het veld uitge, uitgestuurd. Dat, dat weigerde hij gewoon. Ging op de rode loper zitten. Waar de koningin alleen maar over mag lopen. Twee politiemensen moesten eraan toe, uh, uh, van te pas komen om hem echt van het veld af te dragen. Hij verkruikelde de Engelse vlag. Nou, Hij was er helemaal klaar mee. En toen was Ken Ashton die dacht, ja, dit moet veranderen. Dus die bedacht dus de rode kaart. En die werd uiteindelijk dus uh, later pas uh, voor officieel uitgereikt in 1974... aan de Chileen Carlos Casciersli. Nou goed, dat... of zo, ja, ja, zoiets. Ik, ja, ik nog... heb ook nog één bericht, want dat vond ik ook wel bijzonder. In 1966 schaft het Vat Vaticaan de index van het verboden boeken af. Oh ja. Dat heette Index Librorum Prohibitorum. En, uh, maar uh, die was van 1559 tot 66 vastgestelde lijst van boeken... die katholieken niet meer mochten lezen... En, uh, en uh, er stond er ook uh, van welke, welke schrijvers allemaal verboden waren. Maar dat waren niet de minste. Dat was dus Rousseau, Jean-Paul Sartre, Spinoza, oh, ja. Jonathan Swift, Voltaire, die, Emile Zola. Dus die, waren allemaal, die stonden allemaal op die lijst. Ik heb nu zo van, oh, die wil ik misschien nog wel eens gelezen. Ja, natuurlijk. Wat, staat daar voor, wat staan daar voor verboden dingen in? Nou goed, Trump zal die lijst binnenkort wel weer gaan invoeren. Oh ja, Alle ja. scherpe uh, boeken die je naar zijn handelen ja, verwijzen. Dat, dat, dat moet aangepakt worden natuurlijk. Nou goed. Ja, goed. Dat was even de geschiedenis wat gebeurde er door de jaren. En op uh, 14 juni. Er is natuurlijk nog veel meer. Misschien pakken we straks nog een paar puntjes eruit. Misschien zie nog onder andere iets over een of andere ja, uitvinder van een of andere hele grote machine. Daar oh, ja. meer over. Goed idee. Echt, ik was zwaar onder indruk van die machine die ze pas later hebben gerealiseerd. Goed. Eerst maar even muziek. Nieuwe cd van uh, deze band. Dun stil. Ik ken het niet. I care. Dat is belangrijk. Dat je om elkaar geeft. Zeker. Begin daar maar eens mee. de muziek van Turnstil. Al wat jaar aan het weg gaan themen, hoor. Vijftien jaar bestaan zo, 2010 ontstaan. Het is Baltimore, Maryland. Hardcore punk, medley, hardcore en alternatieve rock. Nou goed, het is toch een leuk fris gitaartiestream. Dat kan het wel waarderen, hoor. er zaterdagmorgen hier bij Toepokleven fijne toestel op aanstaan. Oh ja, daar gaat iemand uitdelen. Jazeker. Oh ja, ja. Zie je ook dat iemand alles nog uh, uitdelen is? Ja. Ja, dat. Ja, komt tegen jou even rustig. Je hebt nu genoeg uitgedeeld. Nu gaan we het even echt, hebben, hebben over echt. mensen die normaal jarig zijn. Hij gaat zijn tachtigste levensjaar in. Er is een hele oude zakenman uit Amerika. En die verdiende geld met de huizen opknappen. Hij deed eerst zeg maar, gewoon kleine huisjes. En euh, dan, nou, dan knapte hij een heel gebouw op. En dat stond dan voor de helft leeg. En hij zorgde dat al die mensen weer een huis kregen. En dan kreeg je de, ja, verdiende wat geld op een gegeven moment. Ging hij ging grotere huizen aanpakken. En vaak is dat ook mislukt. Maar op een gegeven moment kreeg je de kolder in zijn kop. Ik wil president worden. Nou, dat kon, echt, kon je destijds niks meer voorstellen. Ik heb wel wat oude filmpjes van hem zitten kijken. Dan praat hij toch geen poep? Dan zit ik toch te kijken. Ik denk, nou, hij ziet de dingen wel scherp. Dat we zeggen iets uit de jaren 80. Nou, ik heb geen idee waarover u ik het heb, je snapt het al. Nee, Goed. ik nee. wilde. Hij wiens naam wij nee, niet meer willen horen. Nee. Ja, wiens naam we wel willen horen is uh, toch een dame. Die is in 1811 geboren. Ja, die is al lang dood. Maar dat was Harriet Beecher Stowe. Maar zij schreef dus toen de tijd De Hut van Oom Tom. Ah. De eerste Amerikaanse uh, roman met een Afro-Amerikaan in de hoofdrol. En uh, het is ook verfilmd en alles. En uh, volgens uh, de zoon van, uh, van die Harriet zou Abraham Lincoln haar in uh, 1862 hebben we begroet met de woorden... Oh, this is the little lady who started this great war. Want uh, hierdoor werd dus de uh, ongelijkheid uh, ja. uh, aangekaart. En sommigen zagen daar echt in de aanleiding... voor de Amerikaanse burgeroorlog. Oh, dus dat okay. is toch wel een belangrijke dame. Oké, okay, dat zou je bijna zeggen. En ja. uh, okay. nou, in, in welk jaar was dit? Want dat, Zij was uh, van uh, 1811. 18, oké. Okay. Een beetje een lange periode natuurlijk ook nog steeds. Ja, het is de beschrijving ja. van het leven van de slaven tussen 1851 en 1852. En het is dus een serievorm gepubliceerd in het abolitionistische blad The National Era. Oké. Okay. Ja. ja, in 60 talen verschenen ook, hè? Oeh, kijk. Veel, dit is bijna de Bijbel. Dat is bijna, ja, precies. Alan White, hij zou jarig zijn geweest, overleed in 2022. Hij was de drummer van onder andere Yes. En hij maakte echt een hele echt breed schaal aan muziek. Hier maakte hij het bij Yes. Nou, hier was je op vakantie, denk ik. Ik hoorde alleen piano hier. Later kwam hij weer tevoorschijn. Dat maakte hij nu echt... Uh... Hier staat trouwens ook nog een uh, kruisje de Nog deze Alan White. Die was drummen bij heel veel gasten. Uh, Joe Cocker... Uh... Zelfs ook met Ginger Baker heeft hij samengewerkt. Ik denk niet dat je met Ginger Baker kan samenwerken. Dat is nog zo'n andere, zeg maar, animal drummer is dat. Uh, Steve Winwood. Nou ja, goed, hij heeft uh, heel veel dingen gedaan op, de, op het drumgebied, zeg maar. Heel veel bandjes begeleid. Goed, wie nog meer? Ja, wie nog meer? Uh, Chuck Berkhover. Dat is een Amerikaanse jazz bassist. En die uh, is uh, heel erg bekend geworden, ook door het lijntje, van uh, These Boots Are Made of Walking. Ah, die, o, die, o, die, o, die, o, die, o, die. Dat, dat lijntje, dat ken je wel. Hè? Wie is dat ook alweer? Hoe um, heet die vrouw ook alweer? Uh, Nancy Sinatra. Nancy Sinatra, ja. zeker. Die maar people. hij heeft dus uh, hij heeft heel veel uh, bands begeleid en zo. Dus uh, okay. ik denk, van, nou die ken jij misschien wel. Nou, de naam zegt het me niks Berghover. maar Bas lijntjes dubbel over wel Hij is 1937, hij leeft nog. Okay. Dus hij is nu 78. 68. Zo, nou, kijk. Goed. Ja. Uh, Vandaag uh, zou ze jarig zijn. Uh, ze overleed in 2016. Uh, uh, ja, uh, je kent haar van dit natuurlijk. Ah, was een tijdje natuurlijk uh, nummer 1 bij Uitvraat. Mieke Telkamp. Ja. Dit was uh, zeg maar haar comeback. Waarheen, waarvoor, in 1971, daarvoor het nog anders. Ja, dat denk ik in ook de wel. lijst daaruit uitvaart. Het is een beetje gedateerd natuurlijk. Maar goed, ja. zij was een van de eerste die uh, de Nederlandse hitlijsten weer ging bestoken. met Duitse plaatjes. Oh. 1954, 1953. En dan zingt ze. Morgen kom ik weer terug. het leuk Als je zeg maar, in Duits wordt toegezongen. 1953. Morgen ben ik weer terug. Ja, uh, wat heb je in je hand daar? Toch geen wapens hoop ik, hè? Duitser? Nee. Dus ik, ik, ik voor het wachten. Een gokje van. Haar. Maar goed, het werd een grote hit. Morgen uh, kom ik weer terug. En uh, ze heeft sowieso in heel veel uh, programma's gezeten. In juries heeft ze gezeten, deze Mieke Telkamp. Dus het was niet alleen met muziek die ze maakte. Het deed meerdere dingen. En, uh, onder andere Ferdinand de Groot maakte er altijd nog van. Uh, Mie Ketelkamp. Ah. Ja, maakte het ja, altijd ja, nog ja. een leuke spreking van. Nou, je hebt het over Telkamp. Een Ketelkamp heb ja? je het nu over? Nu heb ik het over Hogekamp. Ja? Wim Hogekamp. Hij is van 1947. Hij is slechts 41 jaar geworden. Maar het was een uh, Nederlands acteur, zanger en tekstschrijver, en hij heeft dus ooit uh, heeft hij uh, de malle molen van het leven geschreven voor het songfestival. Ah. En uh, hij uh, speelde ook, uh, hij nam de, de hoofdrol over van Robert Long in een musical swing pop van Zet Gijkema. Maar, uh, maar op, op een van de manieren uh, begin 1989 werd hij door zijn moeder aangetroffen dat hij zichzelf dood had geschoten of was doodgeschoven in zijn woning in Amsterdam. En de omstandigheden waren, waren, zijn nooit opgehelderd. En ondanks oproepen via opvoering verzocht, et cetera... is het nooit opgelost en, hoe die nou vermoord is. Of nog één keer zijn naam? Wim Hogenkamp. Oké. Okay. Dus nee. net als... Nou, we zitten in de kampjes, hè, Telkamp. En, ja, uh, ja, ja. Ja, ja, een bijzonder verhaal. Ja, ja vond ik maar, ook. Dat is al, dus er zal misschien wel een podcast over zijn, denk ik. Ja. Hij overleed in 2022. Echt bizar. Hij was toen nog maar 65 jaar oud. Je kent hem natuurlijk van... Ja, sleep. Het overbekende geluid van Faithless waar hij in kwam. Hij maakte eerst zelf muziek, onder zijn eigen naam. Uiteindelijk kwam hier Rolo tegen. Rolo is een hele bekende producent die heel veel muziek maakte. En dat klikte wel. En toen gingen ze uiteindelijk dit soort muziek maken. Dit is de bekende, Insomnia. Maar deze kwam ook uit. Die was ook geweldig tonight god is a dj met teksten erin verwijzingen naar het geloof en elke weer zo'n opswepend geluidje erin je toch altijd weer een klein beetje kippen van me gekregen. Hoe heet hij nou? Wat je eruit Maxi, Jazz. Maxi Jazz. Maxi Jazz? Maxi. Echt waar? Je kent hem niet, Maxi Jazz? Okay. Nee. Hij is van Fateless en hij uh, dus in 2022, onverwacht. En uh, Het grappige is dat hij ooit in het voorprogramma heeft gestaan uh, van En Jumirakwai oh. was in 1993 net een beetje populair aan het worden. Uh, uh, Learning to Fly, nee, ik weet niet. We hadden een andere plaat. En toen kwam hij ook naar de Melkweg. En Maxi Jazz stond in het voorprogramma. En dat was nog helemaal voordat hij met uh, Freedless begon. Dat Freedless was in 1995 begonnen, 96. Dus we uh, nou, okay. gaan over, over Maxi Jazz. Ja. En, uh, die moet gewoon van het weekend veel gedraaid worden natuurlijk. Lijkt me wel. Zeker. Nou, wie ook jarig is vandaag is die Steffi Graaf. Zij is van 1969, een dus soort, 56. Ja. Maar uh, ze is dus getrouwd met Andrea Gatti, Of ze is ook een toptennisser. Maar wat heel ernstig was, zij had dus, in haar carrière had ze dus, werd er een aanslag op Monica Seles gedaan door een fan van haar. En daar heeft ze echt oh. heel veel last van gehad. En uiteindelijk ze kon, niks, ze kon niks, want het was een gestoorde fan van haar. En ze heeft er heel veel stress bezorgd. En toen Monica Seles uiteindelijk in 1985 weer terugkeerde in het profcircuit... Moest ze moesten gelijk tegen Steffi. En uh, toen had Steffi gewonnen, ja, he, he, die ander was met een mes gestoken. Maar, <laughs> maar dat heeft het wel voor haar weer goed gemaakt dat ze dat ze toch uh, mocht tennissen vond. Het, het klinkt als een uh, Tantje Harding-effect. Uh, ja. Die schaatser, ja. weet je wel. Het nou, is helemaal de, onbekend geworden. Is dit, is die, hier ken ik niet zoveel of? van. Nee. Nee. Tantje Harding was de schaatser. Die had ja. dan door de, de concurrent, werd uh, die andere persoon neergeschoten. Ja. Of neergestoken, ook geloofgestoken. Of gevallen. Er werd iets mee gedaan. Geval. Goed, en vandaag wordt hij 64. Zal hij met pensioen gaan? Nou, dat denk ik nog niet. Ik heb het over de man van de Culture Club. De Androgyne, zo noem je dat, geloof ik. Man, vrouw, maakt helemaal niet uit. Androgen. Ja, ja, precies, uh, deze Boy George. Uh, ja, uh, haar grote hits met onder andere ook dit: een kleurrijke videoclip erbij. Elk soort mens was hierbij aanwezig. Uiteindelijk uh, is hij meer in nieuws gekomen, met, uh, met allerlei activiteiten die hij had. Hij schreef ooit een boek. En daar uh, schreef hij in dat hij een relatie had met uh, Michael Rudelsky. En dat bleek helemaal niet waar te zijn. Uh, uiteindelijk is er in zijn huis een vriend en een goede tekstschrijver dood aangetroffen... door een oswald En ja, deze boy George stond ook wel bekend over dat hij heel veel drugs gebruikte. Ja, maar hij is wel met succes afgekikt, hè, uiteindelijk. Ja, uiteindelijk is hij ook nog aangeklaagd door Kirk Brandon... Uh, vanwege die relatie. Uh, uiteindelijk is hij um, uh, ooit in Manhattan... Uh, met cocaïne op zak aange, aangetroffen. Is hij opgepakt en toen moest hij een taakstraf uitvoeren. In Manhattan heeft hij nu vijf dagen lang heeft hij straat moeten vegen. <lacht> ik heb even gezocht. Ik heb die beeld niet kunnen vinden. Maar oh. het, moet, het moet toch wel een grappig iets zijn geweest. Ja. En dan wel helemaal uh, in de make-up, zou ik zeggen dan. Wel helemaal in de make-up. Ja, ik denk dat hij dat juist niet gedaan ja, Dat is wel is het mazzel als je dat doet. hè. Ja, dus, uh, ja dan kan je gewoon ja, ja. over straat. Ik ja. heb ook nog uh, een Bara. Chekevara. Oh, ja, zeker vaak. Ja, hij is overleden in 67. En hij is ook echt niet oud geworden. Hij is uh, 39 geworden. Dat was Ernesto Guevara de la Serna. En, en hij, hij wachtte van de corrupte Argentijnse militaire dictatuur. En uh, daardoor werd hij echt een overtuigd marxist. marxist. En als uh, student zwoer hij om zijn leven te wijden aan revolutionaire doelen. Nou, dat is gelukt. Hij heeft zijn hele leven eraan gewijd. Hij is niet oud geworden. Nee, het is wel een bizar verhaal. Want de ene zegt dat hij eigenlijk ook wel heeft gezorgd voor heel veel doden. Echt heel veel volgingen zijn door hem dood gegaan eigenlijk. En om daar echt een, met een t-shirt rond te gaan lopen, ja. vind ik over oh, wat. Hij heeft een mooie kop. Dat is ja, ook, maar ik zeker. vond het een beetje een dubbel gevoel eigenlijk. Maar goed, sommige mensen die leggen het dan weer anders uit. En dan denk je, oh ja, dan snap ik het ook wel weer een beetje. Maar goed, uh, overleefd, was hij 39 jaar oud. zeker varen. Goed, zo zover de geschiedenis, dames en heren. Ja, zeker. Straks de Zandvoortse berichten. Er zitten ook nog wel aan. het allemaal is bijvoorbeeld informatie. De boek leeft te draaien. Over. Het maakt ook niet uit wat deze zanger van de Manic Street Pictures zingt. Hij heeft altijd zo'n intonatie. Dat het gewoon lekker klinkt. People Run Painting. maar het laatste album Critical Thinking. Ja, kritisch blijven nadenken. Dat uit, hè? Niet over dat, uh, dat overal rond spreiden. Want voordat je weet word je opgepakt. Want vrij uh, denken dat is, mag nu nog wel een beetje. Maar dat gaat het ook allemaal ingedampt worden. Dat zien we ook al in de VS en uh, Israël en Man Overal is dat een beetje al. Goed, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Toewak links. Nieuws uit Zandvoort. Ja grappig, Het is wel schattig om te zien, maar ook wel een beetje dramatisch. Een bruin is dood aangetroffen op het strand maandagavond. Dat we een tijdje geleden wandelaars hebben onmiddellijk de meldkamer inge inge inge ingezijnd. Een dierambulance kwam uh, uh, daar naartoe om het slachtoffer, moeilijk slachtoffer, ja goed. Door, uh, door ruwe weersomstandigheden daar op de, op de strand gesmakt. Om te, on te onderzoeken hoe is dit gebeurd. Ze denken vetbikers, maar dat weten ze niet helemaal zeker. Het waren vetbikers die ook op een mobiel zaten. Ik weet het ook niet meer, ik lulde lul er maar wat op los. Ja, ja. ja goed. Uiteindelijk, uh, uh, ja, het was te laat voor deze uh, bruinviskalfje... Om, om ook te onderzoeken waar het nou aan precies lag. Ze hebben eerder namelijk ook een bruinviskalfje kunnen onderzoeken. Dat was op Vlieland aangespoeld. En dat was nog wel in goede staat. En dat hebben ze toen wel kunnen onderzoeken. Dus nou ja, uh, deze wetenschappelijke... Doeleinden kunnen alleen worden gedaan als het snel wordt gemeld. Dus als je weer zoiets ziet liggen dat denk je denkt: hé, hey, weer zo'n bruinsviskalfje of een ander soort kalfje. Of, uh, dan denk je: van, even melden. Goed, oh. ik zie je bedenkelend kijken. Ja, Goed, ik zit weet... nog even te kijken, want vandaag uh, heb je dus het uh, uh, Zin, in zomer, Zin in de Zomerfestival. Oké, okay, hier in Stamford. Ja, s'avonds. Okay. En uh, Street is nog bezig, maar ook, ik zie hier ook dat uh, dit weekend ook de eredivisie Beach Volleyball is uh, hier okay. op het strand. Je ziet er niet zo heel veel over. Maar morgen is er ook nog dan. Uh, via, via Classic Concert is er een koorconcert met de Harlem Voices. Onder leiding van uh, dirigent Sarah Barrett. En het is uh, vanaf uh, half drie is de kerk open bij het Protestantse Kerk uh, op het Kerkplein. Okay. Dus uh, er is genoeg te doen dit weekend. Zeker. Nou, inspiratiebedoel uh, bij Westerveld zaterdag. Dat is volgende week zaterdag. Ja, op de begraafplaats. Uh, en crematorium. Uh, ja, goed. Het ja, is een beetje een mag praatje natuurlijk altijd. Maar van ja, soms. Uh, ben je, heb je geen gespreksonderwerp? Begreep ik wel. Wat wil je eigenlijk als je doodgaat? Ja, nou, hier kan je je laten inspireren. En het is vanaf 11 tot en met 4 uur. En uh, ja, zijn steeds meer op zoek naar passende manier om heen te gaan, om uh, verbrand te worden of. Uh, Stikstof heb je tegenwoordig. In ieder geval, daar bij de Begraafplaats hebben ze crematorium uh, ze 30 stands. Bloemisten, ontwerpers van kisten, noem het maar op, alles is daar te zien. En uh, nou ja, dan kan daar er iemand erover leggen. Het is voor jezelf of misschien voor iemand anders. Voor een naaste, Dat je denkt van uh, gaan eens informeren wat er, wat er allemaal te doen is. Okay. Huh. Ja. Ja. Ja. En vanaf maandag, uh, dus komende maandag tot en met vrijdag, 27 juni, worden er een aantal parkeersystemen worden er vernieuwd. Eerst van parkeerterrein De Zuid en daarna van de. Louis-Davids-carré garage. Ze blijven wel bereikbaar, maar de overlast voor bezoekers en abonnementenhouders is beperkt. Maar er komt wel meer gebruiksgemak. Uh, er komt dan ook een parkeerapp. Okay. En via die app kun je dus uh, jouw kenteken vastmaken aan, uh, uh, aan het parkeersysteem. En dus dan hoef je, als je naar binnen gaat, niet steeds een kaartje te kopen en te doen. Okay. Want het slagboom gaat vanzelf al open. Nou, dus Dat is wel heel handig. Dat is zeker handig. Britse crimineel is aangehouden. Afgelopen dinsdag een bewoner van de Engelbertstraat zag daar een arrestatiesteam voor hem. Wat gaan ze allemaal doen? En een gegeven moment kwam ze later met de man naar buiten. En later werd bekend dat het een drugscrimineel is. Oh. Die heel een tijdje zich schuilhoudt in Zandvoort. En uh, ja, dus ze waren op het spoor gekomen en ze hebben uitgeleverd aan Engeland. Er moet toch invoerrecht over betaald worden? Maar goed, ja. dat komt het allemaal ja. wel goed natuurlijk. Ja, en ja. kijk uit welk vliegtuig je stapt naar Engeland. Hè? Ja, oh. Dat kan zo maar neerst. Dat is ook weer. En de laatste datum voor de Formule 1 eh, in 2026 is bekendgemaakt. De organisatie Dutch Grand Prix heeft de datum bekendgemaakt. En dat is 21 tot en met 23 augustus. En dat wordt voorlopig de laatste rit hier in Zandvoort. Hij komt vast terug. Kan gewoon niet anders. Vind ik ook. Ja. Heb je ooit in huis in de duinen gewerkt? Want er is uh, op vrijdag uh, 4 juli... Is er een reunie voor alle mensen die daar ooit gewerkt hebben... of vrijwilligerswerk gedaan hebben? En je uh, kan je aanmelden via uh, receptie.huisindeduinen... at Of Kijk anders even in de uh, Stanfordse courant. Er staat op uh, pagina 8 staat daar, uh, een grote advertentie over dat die reunie er is. Ja. Maar ik denk niet dat dat echt heel erg bekend is voor de rest in... Uh, de bladen. Nee, precies. Nou, goed, het is tijd voor die landenkeuze. En, ja, het staat klaar. Ja, vandaag is boy George Yar, jarig aan. Hij is natuurlijk van de Culture Club. En grappig is natuurlijk, ook, hij heeft altijd weer mooie teksten. Vaak ja. ging het over gelijkheid van mensen en zo. Maar soms had hij ook teksten die wat dieper waren. Ja, en deze is heel erg van toepassing Ik nu. dacht het wel, De De ja. song van Culture Club. Gefeliciteerd, meneer... Uh, Trump? Nee. Met <laughs> je verjaardag? Nee, de zanger hiervan. Boy George. Gefeliciteerd, boy. Nou, goed, er zijn twee leiders momenteel in de wereld die gaan de wereld redden. Maar dan moet hier de wel het slachtoffer En meneer, war is stupid. War, war, war is stupid.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 Israel Launch Operation Rising Rock Israël, Iran omdat het land werd Ja ja, no more war. War is stupid boy George, hij is vandaag jarig. Hij wordt 64. Mooie teksten. Ja, oorlog voeren. Het is disgusting. Het is een pittig dat ze niet iets anders te Nee, precies. Als je een kleine paspiemel hebt, moet je gewoon op een andere manier laten zien dat je toch heel erg groot kan zijn. Nou, daar zijn natuurlijk twee leiders momenteel mee bezig. Alhoewel natuurlijk Neto natuurlijk op zichzelf. Ja, die gasten die natuurlijk die atoomwapens gaan maken zijn, om die een beetje te vertragen, is natuurlijk niet heel slecht. Alleen ja, het leidt natuurlijk allemaal weer af van andere zaken waar hij niet zo goed bezig is, zou je dan denken. Nou goed, dat gaat over en weer. Gaat het nog steeds af en toe horen we weer berichten dat er toch weer raketten deze kant op gaan. ...en dan weer die kant op. Nou, Sterker het allemaal met de verwerking ervan. Zeker ook mensen die uit Iran komen en hier wonen. Die moeten toch altijd maar weer een beetje denken van... ...fuck, ik heb daar familie wonen, zeg maar. Ja. Dus, nou goed, we kijken nog even de wereld in. En eh, als je denkt van, ik ben het helemaal zat hier in Nederland... ...vandaag in het Telegraaf een stuk te lezen over Zweden. Een valhalla fok ouderen. Goedkope kinderopvang, Roya royale ouderschapsverlof. Opgroeien in rust en natuur... En dan gaat het over man Sven uh, Poldervaart. Die is er ooit aan toe gegaan. En, uh, toen kwam hij daar een vrouw tegen. Dus toen raakte die vrouw zwanger. Potverdorie. Nee, het was allemaal gepland. Het was ook allemaal pure liefde. En ja, dan denkt hij, bij oh, ik begin aan een heel nieuw avontuur. Want ik heb nu een kind bij een buitenlandse vrouw in Buitenland. Dus ja, dit moet wel goed gaan. En hij merkte zelf wel dat eigenlijk de vrouw bovenaan staat. En de man krijgt een soort lepeltje om. oh, jij bent de vrouw van. Maar dan oh. kunnen wel de, de mannen wel veel meer verlof opnemen. Hij zegt van, en, en, en, kraamzorg is daar niet bijvoorbeeld. Uh, ja, als je het maar ziekenhuis uitgaat. Is het is zo vreedzaam allemaal. Omdat de vrouwen eigenlijk een beetje uh, aan het roer staan. Ja, die staan aan het roer. En je moet eigenlijk echt wel met jezelf in het begin dingen gaan doen. Ondernemen. Uh, kinderopvang is wel goed geregeld. Uh, uh, ja, dus sommige dingen is het ja, ieder voor zich een beetje, weet je wel. Uh, niet te veel bemoeien met een ander. Dus ja, hij zegt, aan uh, de ene kant is het mooi. Aan de andere kant is het wel een uitdagingje. Uh, om in het buitenland dus uh, uh, ouder te worden. Ja. Um, uh, niet ouder, maar ouder te worden. Om uh, op leeftijd te komen. Nee, Als, om een parent te worden. Parent ja, word. ja, parent, echt een zeker. papa een ouder of, ouder of mama ouder te, worden. te worden. Dat is beter. Nee, goed, kijk maar even of je ja, ja, Dat lezen. gaat mij niet meer lukken. Nee. Ja, nee. er is, uh, in Frankrijk uh, was, er, uh, was er een man, Paul Nars. Was een, uh, die had een enorme passie voor antieke munten. Maar die is vorig jaar dus gestorven in een woonzorgcentrum. Geen erfgenamen. Maar het blijkt dus dat hij een gigantisch waarde van de muntencollectie had. Oh nee. Die had hij in zijn huis verstopt. Oh. Hij is gevonden en die wordt geveild voor meer dan 3 miljoen euro. Oké. Okay. Hij leidde een bescheiden leven in Castillonet En uh, toen hij verhuisde naar het woonzorgcentrum, had hij zijn huis nog steeds. En uh, toen hij doodging, toen zijn nieuwsgierigen, die hadden gehoord, die zijn uh, even in het huis gaan lopen snuffelen ja, ja. En uh, ze hebben uiteindelijk een kamer gevonden waar onder meer vis- en tuingerij opgeslagen lag. Maar achter de schilderij was een nis en daarin stond een kist. Ah, en die had dus ah, echt uh, dit is enorm de... veel gouden dingen. En uh, uh, in de kist waren ook tien stoffen buiteltjes gevonden met elke 172 gouden munten van 20 frank. En die is al uh, 100.000 euro ruim. Maar allemaal antieke gouden zilveren munten die allemaal gelabeld waren en zo. 3 miljoen. Ja, de vraag is natuurlijk ja. altijd wel wat deze man heeft uitgegeven aan deze muntencollectie. <coughs> ja, Met... Nou, misschien een stuk minder omdat hij het overal op marktjes heeft geregeld of zo. Ja, oké. Okay. Wel doe, leuk. Doe, doe het doet me altijd wel denken aan een, een kennis van mij die audio verzamelt. En in de audio is, zijn er ook wel bijzondere apparaten te vinden die heel op geld waard zijn. En die kreeg een telefoontje van een mevrouw die toch wel een beetje... Ja, die was, zat een beetje, was in paniek. Hij zei van ja, mijn man is er ondanks overleden. En op zolder staan allemaal audio, want dat verzamelt die Al jaren. Dat was zijn hobby, bemoeid binnen nooit mee. En ze zeggen, Ja, ik wil dat gewoon weg hebben, maar ja, uh, kunt u die bij mij even komen kijken? Kunt u even inschatten wat u er zo voor willen hebben? En hij komt daar en hij komt daar in een complete audio-hemel. En hij denkt: van, What the fuck, er zijn echt apparaten van een paar duizend euro. Dus uh, hij denkt: Mevrouw, wat wilt u ervoor hebben? Wat wilt u ervoor geven? Ja, als je het weggaat, 500 euro. 3000 euro. Zij was uh, blij verrast. Dus ze werd 3000 euro neergetikt. Maar die vrouw heeft nooit begrepen wat hij allemaal heeft uitgegeven en, aan die apparaten. En wat heeft die man daar uiteindelijk voor gekregen, voor al die dingen? Niks, want hij ging dood, maar die vrouw kreeg nee, euro. Nee, diegene die, die, die, die opkoop Oh, dat hoor. weet ik allemaal niet. Dat kan soms jaren duren of dat je het kwijt raakt. Maar ja. goed, dus informeer even je naasten wat je allemaal hebt staan, zeg ik altijd ja. maar weer. Voordat je het weet, dan word je opgeschept met iets. dat je denkt, nou, dat is allemaal prullerij. dat breng ik naar de kringloop. Ja. ja. Maar goed, tegenwoordig heb je overal een app voor, dus dat weet je vast wat te vinden natuurlijk. Oh. Goed, dames en heren. Muziek, zeker Sandvender, de man op de gitaar, Little Bit Closer, kom maar een klein stukje dichterbij, het mag weer, de anderhalve meter hebben we al een tijdje afgeschaft. dat wist u al hè? In de stem van Sam Fender. Little bit closer. Kom maar een klein stukje dichter bij de radio. Dan hebben we nog wat leuke informatie. Ik had nog wat, uh, een stukje informatie staan van de geschiedenis. 1822 presenteert dus uh, Charles Babbage zijn ontwerp voor een automatische rekenmachine. 1822. Ik noem de datum nog even. 1822. Hij uh, uh, samen 203 met. Uh, jaar geleden. Ja. En uh, Ada Lovelace, die schreef daar het computerprogramma voor. Fuck, 18-2, doe even normaal. Het was een, een compleet, een gigantisch apparaat met mechaniek... die op elkaar reageerde met radertjes. Hij had het bedacht en dat moest uitgewerkt worden. Hij kreeg geld van de, van, het, van de regering om dat verder uit te werken. Dat duurde al lang. En ze dachten even, nou, na nou een paar jaar, we stoppen hiermee... want ik zie helemaal geen resultaat. Dus uiteindelijk is dat nooit afgemaakt. Het was een bizar apparaat. Als het afgemaakt zou worden, zou het 15 ton wegen aan apparaten... Zo. Uh, hij heeft later nog weer een. Uh, dat heette de Difference Engine. Uh, uiteindelijk hebben ze bij het Museum of uh, Science in Londen. Hebben ze het wel. Uh uh, hoe noem je dat? Afgemaakt. In 2021. En je op YouTube kan je een filmpje vinden daarvan. Het is bizar wat voor apparaat dat is. Maar het doet me een beetje denken aan die enigma-code van die film. Dat die man ook nog Ja. Zou die daarop verder gegaan zijn of zo? Dat weet ik niet wanneer. bij die ja. enigma-code was volgens mij later. Dat wel, ja, nee, dat was pas in de Tweede Wereldoorlog. Ja, klopt. Ze die mossen en zo konden ontwijken. Maar goed, deze Charles Babbage heeft het nooit uh, aanwerkend gezien. Ook deze... Ada uh, Lovelace, die haar naam is wel gebruikt later voor nog even een uh, computertaal voor de Defensie. Is oh, wel grappig. Wel, dat is wel weer grappig. Maar goed, deze, deze geniale mensen hebben gewoon iets bedacht wat ze nooit uitgevoerd hebben hebben we kunnen. Dat is, dat is ja, bizar. Ja, ja, ja. 25.000 onderdelen staan erin. Nou goed, wat hebben we nog iets aan? Ja, er is een uh, 35-jarige Amerikaan... die is zeker 120 keer gratis met vliegtuigen meegereisd door zich voor te doen als piloot of steward. Waar doe je me dit toch aan denken? Ja. Hè? Die film Cash Me If You Can met uh, DiCaprio. Ja. Maar uh, Tyron Alexander, die, hij kwam uit Florida... die uh, heeft er zelfs ook uh, familieleden mee, door meegesmokkeld... Hij, had zich, uh, toesang... hij was eigenlijk gewoon een hacker. Hij had toes, uh, toegang verschaft tot een intern computersysteem voor luchtvaartpersoneel. En daarmee kon je allerlei vluchten boeken. En hij had ook gewoon gezorgd dat hij op stations dan echt in die aparte ruimtes zit. Hij is nooit in de cockpit van het vliegtuig gekomen. Gelukkig. Hij heeft volgens de aanklacht die er nu ligt. wel de veiligheid op de luchthavens en op de vluchten in gevaar gebracht. Ik zie niet in waarom. Nee. Maar hij, hij, hij loopt gewoon kans. Dat hij echt iets van 30 jaar de gevangenis indraait. De trots natuurlijk. Die straf, die strafmaat ook, Die vind ik in Amerika echt buitenproportioneel. Ja, nee, ik bedoel, het is gekrenkt, de trots natuurlijk. Je denkt, we alles goed geregeld en dan gaat eens een gast die kan gewoon overal tussendoor lopen. Laat die gast dan gewoon zootje betalen of zo. Ik zal echt de kogel. En gebruiken hem dan weer hè, voor uh, ja. andere hackers uh, te ontmaskeren. Precies, net zoals uh, die man, uh, DiCaprio, is ja. echt eraan vergeten wie het was. Die hij speelde, hij speelde ook ja. iets. Uh, heel bekende. Bekend, en Tom Hanks speelde er ook in. Die was die politieagent die achter hem aan zat. Precies. Haha, dat was, was een, was een, een leuke film. Onderhoudende film was het gewoon. Zeker. Ja, Zeker. Dit hadden we al een, een beentje uit Nederland vandaan. Was het opkombeerd? Oh, de Captain Costner. Nu de andere Mitch. Ze hebben een nieuw album uit, het heet The Chair. En het is het uh, achte album. Vierde album, ik weet niet meer. Vierde album volgens mij. En het album nummer 4. Ja, zo heet dit trekje namelijk ook. Dus ze hebben het gewoon vernoemd. ja nou, dat is wel weer grappig. Toepak levert op tegen het einde van de radioprogramma. Kijken we nog even wat er allemaal in de krant speelt. Nou, op te doen over Iranersdruk, die door Israël is aangevallen. En nu ook weer de dingen terugstuurt. En door het uh, Iron Dome probeert heen te komen natuurlijk. En hierna lukt dat ook. Nou, hoe de hele rest van de wereld erop gaat reageren. Ik ben altijd benieuwd naar de, re de reactie van school. Ja, die is altijd zo uh, to the point. Oh, die is altijd zo, komt zo uit de hoek dat je denkt, zo, die, die zag ik even niet aankomen van Schoof. Maar goed, niet zeuren over de hitte vandaag Een stelling in de Telegraaf. De stellingnemers zijn verdeeld over, uh, ja, uh, of we goed voorbereid zijn op de hitte hier in Nederland. De ene helft, het is iets, 43 zegt, ja, beter voorbereiden. En 45 zegt: oh, ik ben wel goed voorbereid hoor. Dus het is de helft. Ja. En zeggen: één stem kan uh, dit behalen en verwijst naar het nieuws. Dat klimaatwetenschappers verwachten dat de warme stroom, golfstroom, zal gaan draaien. En uh, de een zegt dan dat het weer warm wordt. En de ander zegt juist weer dat het kouder wordt. Nou, meer water drinken. Je kent het allemaal bekend verhaal. En uh, ja, het is, het is dus uh, verdeeld. De een zegt dat hij wel goed voorbereid is, de ander niet. Het is dus wel altijd denken aan dat uh, stuk van het hitteplan van Claudia de Brij. Oh ja, ja. Blijf binnen! Drink water! Dat houdt uh. in water drinken. Ja, ja, ja, ja dat, dat kon je ook niet zomaar bedenken Een heel plat plan was dat. Ja, ongelooflijk. Nou ja, goed. Nederlanders uh, ja. Nederlands moeten, uh, zijn goed in klagen. De ene keer is het te koud, dan is het weer te warm. Het is ook een beetje een lulpraatje. Je zit er echt in te vervelen. Je denkt, waar gaan we het over beginnen? Mag ik hier op een mobiel hier toch? Nee, dat mag niet. Nou, dan begin je over het weer. En dan zeg je altijd meer wat er zo op. Ja, wat een weertje hè. Weertje ja. hè, ja. En is dat dan klaag? Of is dat gewoon... Uh... Ja, goed, wat zie jij te leggen? Ja, ik, heb, uh, ik kwam toevallig uh, uh, een gek verhaal tegen. Over Martin A. Cooney. En uh, hij uh, was dat Amerikaanse, uh, uh, Duits-Joodse... Op Street Frisian, maar ja? Het was iemand die echt alles uh, zat te bekijken. Maar die uh, heeft dus op Coney Island. Uh, had je allemaal uh, uh, mensen. Je had dat uh, de, de, de Freak Show en zo. Hè? Dat ja, allemaal ja. mensen. vrouwen met een baard. of uh, drie tieten, weet ik, ik veel wat allemaal. Ja? Maar hij had daar dus. Uh, pasgeboren baby's. die te vroeg geboren waren. die konden je daar inleveren. En dan werden ze daar in een soort curveuses tentoongesteld. Hey, is dat mensen dan voor 25 cent of zo. konden ze uh, kijken. Naar, uh, naar die kindjes die zo klein waren. Zo maar schattig. wacht even eerleven dat betekent dat je het dan kwijt was? Nou ja, de ouders die deden toch van oud, het leeft nog. En uh, ze hadden eigenlijk misschien wel goede verhalen gehoord. Want het bleek dus, het idee was eigenlijk gekomen... Van dat ze kippen uit gingen broeien, ja, ja, uh, ja. Uh, kippen eieren. En toen had hij het idee van, nou ja, weet je... misschien kunnen we het ook wel doen met uh, pasgeboren kindjes... die dan eigenlijk niet uh, levensvatbaar zijn. Nee. En die gingen eigenlijk best wel heel goed. En uh, die 25 centen kwamen heel veel mensen kijken. En die 25 cent gebruikt is om uh, toch verpleegers en dokters te betalen. En hij schijnt toch hierdoor iets van 6500 immigranten. Maar nee, immigranten. ik heb nog steeds een vraag. Gingen ze weer terug naar hun ouders? Ja, uiteindelijk oh, wel. Oh, uiteindelijk wel. Af, en het Wees. grappige is dus gewoon. dat uh, Het idee was eigenlijk van een Franse arts. Maar uh, uiteindelijk heeft uh, toch de... De, de geneeskunde heeft het toch opgepakt toen. Ja, vanaf logisch. 43 kwamen de echte ook Ja, Ja, ja. Nou. Grappig hè? Ik vind het een heel erg verhaal. Martin verhaal. Kony. Kony, Van het Koning-Eiland. Koning Co Island. Het zal vast op Coney. niet daar hem genoemd zijn. Ik nee, kan me niet net, voorstellen. Nee, want dat krijg je ook weer anders. Goed, ja. nou. Het, het is nog een lekker positief puntje, gewoon waar we op eindigen. Ja. Ja. Had ik verteld over die oorlog? Nee, hou er eens over <laughs> op. Ja. Ja. Niet was stoepel geleefd? Ja. Maak er iets moois van, Ja, fijne oh, oh. Vadersdag morgen, hè?